Stringstrapen met het NOS Journaal. Bij de pro-Palestijnse protesten vorige week in het Maagdenhuis in Amsterdam is voor zeker 150.000 euro aan schade aangericht, meldt de UVA. Actievoerders hebben 36 computerschermen beschadigd bij de bezetting van het bestuursgebouw. Ook hebben ze volgens de universiteit kunst vernield en gravity op de muren gespoten. De onderwijsinstelling wil de kosten verhalen op de demonstranten, maar zegt dat het lastig is. Veel demonstranten waren gemaskerd. Daarnaast maakten ze bewakingscamera's stuk. Doel van de protesten was dat de UVA alle banden met de Israëlische universiteiten zou verbreken. In het Rotterdamse museum Boymans van Beuningen... is een schilderij van de Amerikaanse kunstenaar Rotko beschadigd geraakt. Op het topstuk grey, orange en maroon ontstonden krasjes toen een kind het aanraakte. De beschadigingen zitten aan de onderkant van het kunstwerk. Boymans kocht het doek in 1970. Het is een van de twee Rotko's die in de Nederlandse collecties te zien zijn. Het werk heeft een geschatte waarde van 40 tot 50 miljoen euro. En daarmee zou het een van de meest waardevolle werken van het museum zijn. In de Amerikaanse staat Wisconsin is een rechter opgepakt op verdenking van het helpen van een immigrant. Ze zou de grenspolitie hebben gehinderd om de man zonder verblijfspapieren op te pakken. Voor het gerechtsgebouw waar de rechter werd gearresteerd verzamelden zich al snel veel mensen. Inmiddels is ze voorgeleid en weer vrijgelaten. FC Utrecht heeft RKC met 4-0 verslagen. Binnen een half uur stond het tegen de Brabanders al 3-0. Min schoot in de 88e minuut Utrecht naar de eindstand. Met de overwinning op RKC heeft Utrecht zijn kansen op de derde plek van het eindklassement vergroot. Afgelopen zondag won Utrecht in de Galgenwaard ook al met 4-0 van Ajax.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 Met nu. See it. Kidding.